5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Zo in het NOS Radio 1-journaal Judith Sargentini van GroenLinks in Europa... over de situatie van de vluchtelingen uit Syrië. Amnesty International vindt dat er meer moet gebeuren vanuit Europa. Zij reageert daarop. U krijgt nu het NOS-journaal. Eerst Juri Stubenitski. De productie van Ecstasy in Nederland is flink gestegen. Vooral in Noord-Brabant zijn veel laboratoria. Volgens de politie zijn criminelen die eerst wiet kweekten... en verhandelden, op Ecstasy overgestapt. Ze verkopen de pillen vooral in het buitenland. Daar kost een Ecstasy-pil vaak tientallen euro's meer. Het is voor criminelen ook aantrekkelijk... omdat de pakkans een stuk lager ligt dan bij het dealen van bijvoorbeeld wiet. Er hoeft geen stroom te worden afgetapt... Ecstasy produceren kan op veel verschillende plekken, zegt het OM. Die laboratoria die vinden we eigenlijk overal. In woonwijken vinden we ze. Dat zijn vaak de wat kleinere productieplaatsen. Uh, en, uh, maar ook in grote loodsen of schuren... Uh, waar bijvoorbeeld ook wel eens hennepkekerijen worden gevonden. Na een golf van kritiek stopt KWF Kankerbestrijding... met een campagne voor zorgprofessionals. In een verklaring zegt de organisatie... dat de campagne meer verwarring dan duidelijkheid schept... en daarom haar doel voorbij dreigt te schieten. In filmpjes spelen acteurs zorgverleners... die op een stuitende manier slecht nieuwsgesprekken met patiënten voeren. Mensen noemen de campagne idioot, een totale misser en patiënt onterend. KWF heeft de filmpjes inmiddels verwijderd. De campagne kostte bijna een half miljoen euro. De politie van België heeft een van de daders opgepakt... van de diamantroof op het vliegveld Zaventem. Dat meldt de Vlaamse commerciële omroep VTM. Het is een man van 43, van Marokkaanse afkomst... Hij zou in februari met zeker zeven gewapende en gemaskerde mannen... een afgesloten terrein op de luchthaven van Brussel zijn binnengedrongen. Ze namen 121 pakketten met diamanten mee. Die waren onderdeel van een waardetransport van Brinks. In mei werden al 31 verdachten opgepakt in België, Zwitserland en Frankrijk. Prinses Beatrix is zondagmiddag bij het Nationale Eerbetoon... voor Nelson Mandela in Amsterdam is een initiatief van de stad Schouwburg, de Melkweg en ZAM... een magazine over Afrika. Tijdens het eerbetoon brengen artiesten en kunstenaars een ode aan Mandela. Bij de begrafenis in Zuid-Afrika, ook zondag... is namens Nederland niemand aanwezig. Vanmiddag werd ook een herdenkingsdienst gehouden... in de Engelse kerk in Den Haag. Daarna was er een kranslegging bij het beeld van Nelson Mandela. In Bangladesh zijn in meerdere steden rellen uitgebroken... na de executie van de leider van een radicale moslimpartij, Abdul Kader Moula. Hij werd opgehangen in de gevangenis van Dhaka. Na het vrijdagmiddaggebed gingen aanhangers van de moslimleider... de straat op om te demonstreren en dat liep uit op rellen... zegt correspondent Lucas Waagmeester. Vier doden zijn er tot nu toe gevallen, wordt gezegd. Het hele land hield sinds gisteren, natuurlijk zijn hart vast... He, nadat bekend werd dat Abdelkader Moula... De zeer belangrijke leider van Jamaat uh, aan de Galg was opgehangen. Iedereen verwachtte eigenlijk wel dit soort rellen en nu na het vrijdaggebed dus uh, ja, is het raak. In het noordwesten van Pakistan zijn drie doden gevallen bij twee aanvallen op het polio-vaccinatieprogramma. De slachtoffers zijn twee agenten en een vaccinatiemedewerker. Vaccinatieteams zijn geregeld het doelwit van moslim-extremisten in Pakistan. Sommige orthodoxe moslims hebben religieuze bezwaren... tegen de inenting tegen ziekte. En anderen zien de campagne als een westerse samenzwering... om Pakistanen onvruchtbaar te maken.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 En dat het bedrijf moet bezuinigen. En een van de, meeste, van de snelste bezuinigingen is toch de kerstpakketten. De meeste bedrijven geven het personeel een doos met wijn en wat lekkers. Ook cadeaubonnen blijven populair. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het later vanavond en vannacht licht regenen. Morgenochtend trekt de regen weg, waarna overal geregeld zon schijnt. Het wordt morgen 5 tot 8 graden. Helene de Geest, hoe is het op de weg? Ja, het is iets minder druk dan anders. Vooral bij Amsterdam gaat het goed, bij uh, Rotterdam wat minder. Er zijn een paar files die opvallen. Dat is er ook eentje op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen de knooppunten de Oude Rijn en Everdingen... 10 kilometer door een auto met pech. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem daar is de spitstrook dicht... bij knooppunt Maanderbroek door een technische storing. En die spitstrook die is dus wel degelijk nuttig... want er staat nu een file van 7 kilometer... Op de A12 richting Den Haag tussen Nieuwebrug en Bodegaven, 4 kilometer... daar staat een auto met pech die de linker rijstrook blokkeert. En er stond ook even een auto met pech op de A16, die is al lang weer weg... maar de file op de A20 is daardoor extra lang geworden... van hoek van Holland naar Gouda. Tussen de knooppunten Ketelplein en Terbrechtseplein, 10 kilometer. Hallo, hier Tom de Ridder. Wil jij als ondernemer rust in je kop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 Radio 1 Journal, Lucilla Zes minuten over vijf is het. Amnesty International vindt dat Europa meer vluchtelingen uit Syrië moet opvangen. Minister Timmermans verwijst door naar zijn collega's. Ik wil mijn Europese collega's nog eens op het hart drukken dat ook zij meer geld uittrekken voor de opvang van Syrische vluchtelingen in de regio. Daar praat ik zo over met GroenLinks-europarlementariër Judith Sargentini. Die vluchtelingen die zijn deze dagen ook nog in het nieuws... vanwege het slechte weer in het Midden-Oosten. Het is bar en boos, ook in de BK-vallei in Libanon. Daar zitten veel Syrische vluchtelingen in geïmproviseerde tentenkampen. Correspondent Sander van Hoorn was vandaag in een van die vluchtelingenkampen. Ik heb een muts, dikke broek, jas en handschoenen. En dat is dus wat de meeste Syrische vluchtelingen hier niet hebben. Blote voeten, zie je kinderen zelfs oplopen. En als ze iets meer hebben, dan zijn het vaak slippers of een soort plastic klompen. En dat dan terwijl het overal modderig is. De sneeuw is door het geloop natuurlijk gesmolten. Maar op en tussen de tenten, daar ligt het nog. De temperatuur is min 2 graden. Hallo, into Minwen. Yes. Okay. Een groepje jongetjes vertelt dat ze hier een half jaar zijn, uit de regio van Homs komen. En eh, koud is het dus, zeggen ze. Alhoewel ze er een beetje een sport van maken, stonden net sneeuwballen te gooien. Maar als het dan s'nachts heel koud is, wat doen jullie dan? Laat het. Laat het in tabart beletten. <im> schul, schul, tamen. En dan hebben we een dan kruipt hij uh, dieper onder de dekens. En uh, ze hebben ook een kacheltje. Kleine kacheltjes in uh, de tenten. Maar er is niet genoeg diesel, zegt hij. Dus we stoken nu op hout. En dat hout, dat zie je ook... Uh, gebruikt worden als versteviging voor de daken van de tenten. Uh, tentdoeken op houten frames. En daar proberen ze dus met stenen en met hout van alles bij elkaar te krijgen. En verschillende hulporganisaties die uh, zetten dingen neer... in dit soort kampjes die er door de hele BK-vallei zijn... en die dus nu allemaal ingesneeuwd zijn. Uh, en wat zetten ze dan neer? Bijvoorbeeld toiletjes. Want sanitair is een groot probleem. En op die toiletjes een grote sticker van World Vision. Dat is dan de organisatie die die heeft neergezet. Ja. en binnen is het wel warm maar dit is echt het enige kleding wat ze dus hebben ja. en ze kunnen dus ook nu naar school omdat ze gewoon het kleding niet voor hebben want mensen zeggen dat ze hier uh, dit is trouwens de stem van Anita Delhaas de directeur in Libanon van World Vision mensen zeggen dat ze hier een half jaar geleden gekomen zijn uit de regio Homs ja toen was het 30 plus graden, boven nul ja, de, deze dame, deze dame loopt op uh, slippertjes ja. en ze heeft wel een truitje aan maar ja. dit is echt het enige wat ze heeft die slaapt ze in ja. en hier hier uh, loopt ze de hele dag in en ze hebben het echt koud. Uh, zij, hun vader verdient twee dagen per week wat geld. Ja. En kan dus een klein beetje hout betalen. Maar uh, daar koken ze op ja. en daar verwarmen ze zich mee. Dat meisje heeft een t-shirt aan en ja. wel laarzen. Maar ja, kijk, de sneeuw komt nu gewoon naar beneden is het is gewoon koud. oud. Ja. En zo zijn er uh, in dit kamp 30 tenten met 30 van dat soort verhalen. En zo zijn er grote en kleine kampjes door de hele BK-vallei. Jullie zetten hier dus van die toiletten neer die ik net zag. Wat gebeurt er meer? En wat gebeurt er vooral met het oog op de sneeuw die nu weer zachtjes begint te vallen? Ja, de UNHCR heeft dus nu ook extra geld gegeven om uh, wat uh, houtskool te kopen... en dingen om hun oventjes aan te doen en wat dekens. Maar ja, dat is natuurlijk niet voldoende, hè, want nee. ze zitten nog altijd in de tent... Ja. Aankomende maandag gaat uh, de hulporganisaties, VN, uh, de Libanese regering... gaan zeggen hoeveel geld ze nodig denken te hebben. Van het geld wat ze in de zomer nodig zeiden te hebben... is nog maar 38 binnen. Is de kwestie van geld, is de kwestie van mankracht... wat, wat is er nu nodig om deze winter door te komen? van uh, alle drie eigenlijk. Uh, er is niet voldoende geld, er komen te veel mensen binnen... En er is ook geen plek meer in Libanon. Libanon is natuurlijk een klein landje. En ze zitten hier in een weiland tussen twee huizen en aanbouw. En, en, en er is gewoon geen plek meer. Met op de achtergrond de besneeuwde bergen. De besneeuwde bergen die de grens vormen met Syrië zo dicht bij huis. En de vraag van sommige mensen is... of je niet veel beter in die slechte omstandigheden thuis kunt zitten... maar dan wel in je eigen huis... en uh, in plaats van hier in de sneeuw een vluchtelingenkamp. Kun je dat begrijpen, die gedachten? Ik kan dat heel goed begrijpen, want zij hebben eigenlijk nog een huis. Zij komen uit Aleppo. Ze willen ook heel graag terug, maar ze zijn gewoon bang. Uh, gisteren is een bombardement geweest, dichtbij waar zij woonden. Dat hebben ze gehoord. En uh, daarom willen ze ook helemaal nog niet terug... Kinderen krijpen even dicht, dicht tegen je aan. Dat zal misschien te maken hebben met de hulp die je geeft... maar veel meer met de warmte die je ja, uitstaat denk ik. Ja, uh, precies. Ze hebben het koud. Sander van Hoorn hoort u vanuit het vluchtelingenkamp in de BK-vallei in Libanon. Ik praat verder over Syrische vluchtelingen met GroenLinks-europarlementariër Judith Sargentini. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, bar winterweer weer daar in uh, Syrië. Vandaag luidde Amnesty International de noodklok over vluchtelingen uit dat land. Uh, maar dat staat los van dat weer. Hè? Dat is min of meer toevallig. Nou, dat het winter wordt is natuurlijk niet toevallig. Dat zijn de seizoenen. Maar dat Europa zo ontzettend bar eh, vluchtelingen uit Syrië opvat... Dat, eh, dat is helaas geen toeval. Dat is gewoon onwil. Ja, want dat is de kritiek van Amnesty. Maar ik bedoel, die komt niet vandaag omdat het slecht weer is. Dat is iets waar Amnesty al langer mee bezig is. Uh, ja, nou, ik ben niet van amnesty, maar ik denk dat een heleboel NGO's... en, en ook politici al, al tijden aan de bel trekken en zeggen... dames en heren, als in Jordanië uh, 550.000 vluchtelingen zitten... in Libanon 850.000, Turkije vangt er 500.000 op... hoe kan het dan dat Nederland bereid is om slechts 250 Syrische vluchtelingen een plek te geven? Ja, we hoorden eerder minister Timmermans uh, van Buitenlandse Zaken... die wees erop dat... Uh, uh, alle Europese landen het eigenlijk verschillend aanpakken. Ho Hoe ver loopt het uiteen? Uh, ja, de Europese landen de, uh, hebben een verschillend soort opvang. En de ene kwaliteit is beter dan de ander. Maar er is eigenlijk op Duitsland en Zweden geen, geen Europese land... Na, uh, uh, dat een beetje ruimhartig opvangt. Duitsland is bereid zo'n 10.000 vluchtelingen op te vangen. Um, maar, maar ja, Nederland schiet daarbij zwaar, zwaar tekort. En eigenlijk zeggen de meeste Europese lidstaten inclusief Nederland, weet je wat, als we nou maar gewoon de portemonnee trekken... en Jordanië en Libanon blijven betalen voor de opvang van vluchtelingen... dan kunnen wij, uh, kunnen wij verder uh, wegkijken. En waarom is dat volgens u geen oplossing om die buurlanden of, of landen in de buurt te betalen om de mensen vlak bij huis op te vangen? Nou, dat gebeurt natuurlijk. De Europese lidstaten zijn de grootste betalers van de UNHCR. En gelukkig maar. Maar uh, landen als Libanon en Jordanië... moeten ondertussen vrezen voor de openbare orde. Omdat ze zo ontzettend veel vluchtelingen moeten opvangen... dat, dat hun eigen bevolking in gedrang komt. Er zijn ook vluchtelingen, zoals Palestijnse Syriërs... die in, in Syrië nooit een paspoort hebben gekregen... die, uh, die in Jordanië en Libanon... Libanon niet welkom zijn. En die wagen zich nu uh, met bootjes uh, vanuit Egypte en Libië... over naar Lampedusa. En daar hebben we al veel tragedies van gezien. Gisteravond op Zembla was er zo'n uitzending van een meneer... die al zijn familie had verloren een, uh, een Syrische Palestijn, ja, die kan nergens terecht. Daar zouden wij toch hulp voor moeten bieden. En hoe wilt u dat dat georganiseerd wordt? Moet dan naar Rato het verdeeld worden over de Europese Unie? Of wat, uh, hoe ziet u het voor zich? Ik denk dat de Europese lidstaten, ze zijn met z'n 28 e uh, bijna 500 miljoen inwoners... dat die uh, een stuk meer vluchtelingen op kunnen nemen dan nu. En dat ze uh, uit die vluchtelingenkampen in Syrië... Uh, in, in, in Libanon en Jordanië... En Turkije de meest kwetsbare vluchtelingen moeten halen. Dus de vrouwen en de kinderen die het het moeilijkst hebben of de mensen die vanwege hun godsdienst of vanwege hun afkomst uh, gevaar lopen in die kampen. We zullen ook uh, meer alevieten zien vluchten. Mensen waarvan gedacht wordt dat ze misschien uh, bij, uh, bij Assad uh, horen, maar dat niet niet doen. En die lopen een risico in die kampen, omdat ze als uh, collaborateur aangezien worden. Ja, en over hoeveel uh, mensen heeft u het dan? Is er een getal waarvan u zegt Nederland zou er zoveel op moeten nemen in plaats van 250? Nee, ik heb daar geen getal voor. Maar 250 komt in ieder geval niet in de richting. En als Duitsland er 10.000 kan opnemen... zouden wij er toch ook een paar duizend kunnen opnemen. Ja, heeft u overleg met uw collega's in Europa... om te kijken of u dat op de een of andere manier gerealiseerd kan krijgen? Of is dit echt iets van nationale lidstaten? Kijk, dit is iets, helaas iets van nationale lidstaten. Wat de Europese Commissie doet met steun van het Europese parlement... is landen compenseren als zij vluchtelingen opnemen En dat is vooral belangrijk voor uh, landen in Centraal-Europa... die eigenlijk tot voor kort niet zoveel met vluchtelingen te maken hadden. Uh, en ik zou zeggen dat Nederland best in staat is... om, uh, om voor vluchtelingen uh, te betalen. En we spreken, hier ook niet voor, uh, we spreken hier ook niet over opname voor altijd. We spreken hier over tijdelijke opvang, omdat iedereen, denk ik, nog de hoop heeft... dat er binnen afzienbare tijd een einde komt aan het conflict in Syrië. Helaas niet van vandaag op morgen, maar toch hopelijk wel een keer. Goed, het is uw pleidooi. In ieder geval uh, dank Judith Sargentini, GroenLinks-Europarlementariër. Goedemiddag. Dat brengt ons bij de verkeersinformatie Helene de Geest. Ja, er staat veel minder file dan normaal op dit tijdstip. Bij Amsterdam rijdt het aardig door allemaal. De meeste file staan bij Rotterdam. Dan is er een opvallende file op de A12 van Utrecht naar Den Haag... tussen Nieuwebrug en Bodegraven 4 kilometer door een auto met pech. De linkerrijstrook is daar dicht. En de file aan de noordkant van Rotterdam is iets langer... op de A20-hoek van Holland-Gouda... tussen de knooppunten Ketelplein en Terbrechtseplein, 8 kilometer. Verslaggevers, correspondenten... Reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Moet de polder van Roon onder water of toch niet? Het plan tot nu toe was om bedrijven in de Zuid-Hollandse polder te laten verdwijnen... daar water in te laten lopen. Dit om de aanleg van de Tweede Maasvlakte te compenseren... Maar gisteren keerde de kansen omdat de VVD in de Tweede Kamer... gesteund door een meerderheid vindt dat het onderlopen niet moet. Marcel Bril, jij bent daarom naar de polder gegaan... waar het, ja. neem ik aan, behoorlijk leeft. Ja, absoluut, want de bedrijven zullen gaan verdwijnen... als de oorspronkelijke plannen doorgaan. Dus ja, je kunt je voorstellen dat mensen daar in opstand komen. 17.000 handtekeningen zijn er geloof ik verzameld, hè? Ja, dat klopt. We hebben inmiddels een petitie gestart, Red Polders Roon. En uh, we hebben daar al 17.000 handtekeningen mee opgehaald in twee maanden tijd. Dus het verzet hier tegen deze plannen is wel duidelijk. Sterona en Marielle de Klerk, ook wel de polderdochters genoemd. Ja, dat klopt. Uh, ja, eigenlijk is dat omdat we met uh, in totaal acht polderkinderen, zeg maar, zijn wij de petitie gestart omdat ja, de gezinnen zitten er natuurlijk in en dat heeft uh, heel erg invloed natuurlijk op de kinderen ook. En ja, wij zijn er dus ook zat na twaalf jaar. En uh, ja, mijn zus en ik zijn eigenlijk de initiatiefnemers. En uh, ja, in totaal acht polderkinderen, Dit is de polder waar het over gaat. Daar staan wij nu in. Uh, als de oorspronkelijke plannen door zouden gaan, komt dit stuk dan ook onder water? Ja, dit stuk is uh, toe, toebedeeld als uh, zoetklei-oermoeras, 300 hectare. Zoetklei wat? Zoetklei-oermoeras. Ja, ah. het is een mondvol, maar uh, ja, gewoon eigenlijk moeras dus. 300 hectare. Ja, het is moeilijk te zien, want het wordt hier donker, dus ik kan niet zo heel ver meer kijken. Gelukkig nog wel wat maanlicht, dat ondersteunt ons. Maar uh, een, uh, een vlak stuk land en verder bomen, een paar honderd meter verder... dat zou dus allemaal onder water komen. Ja, dat klopt. En uh, ja, dat, dat zou toegankelijk eigenlijk moeten zijn. Voor, uh, voor de leef want het is voor de leefbaarheid van Rotterdam. Maar wij snappen het niet dat je dan een zoetklei-oermoras aan gaat leggen. Want volgens mij is dat niet helemaal toegankelijk. Uh, tenzij je wil zwemmen, maar dat uh, zien wij niet gebeuren, denk ik zo. Ja, want de reden is: er wordt een tweede ma maasvlakte aangelegd. En dan moeten de mensen die in Rotterdam wonen, die moeten dan een toevluchtsoord hebben waar natuur is. Hè? Ja, precies. Dit wordt aangelegd voor de leefbaarheid van uh, Rotterdam. Dat wordt dus 600 hectare uh, natte natuur en recreatie. Waarvan dus 300 hectare zoetklei oemoeras. En uh, ja, wij vinden zelf dat als de boeren een alternatief plan kunnen aanbieden. waar ze nu mee bezig zijn. dat er een, uh, een, een plan kan worden gemaakt wat tegen de normale kosten. een fractie van de normale kosten kan worden gerealiseerd. en waarbij de boerenbedrijven kunnen blijven zitten. Hoe zou dat dan uh, moeten, zo'n plan? Vinden jullie wel dat er recreatie en natuur. ...moet komen... Ja, absoluut. Wij zijn zeker niet tegen, tegen recreatie in natuur. Maar uh, we zijn wel tegen de extreme vorm van, uh, van het plan, zeg maar. Uh, wij vinden wel... We hebben een eigen plan bedacht. Uh, daar zijn we nu ook nog mee bezig, de boeren, zeg maar. En die gaan we ook presenteren binnenkort. En uh, ja, dat, daar wordt vooral gelet op, het, uh, aan, op de aanleg van de fietspaden... Uh, voetpaden, ruitenpaden, struinpaden, uh, akkerranden. Ja, dat soort dingen eigenlijk. Dus om het extra toegankelijk te maken voor de mensen. Want ja, het is gewoon een heel mooi gebied en het moet... ...afhankelijk blijven vinden wij... Gisteren waren jullie ook op de publieke tribune van de Tweede Kamer, waar er een debat was. De VVD zei, gesteund door een meerderheid. Nou, um, misschien moeten we die plannen maar eens gaan aanpassen. Denken jullie dat dat betekent dat jullie hier in het gebied kunnen blijven wonen en een bedrijf kan blijven bestaan? Of is dat iets te optimistisch? Uh, nou, dat kunnen we natuurlijk niet van tevoren zeggen. Het is in ieder geval een goed teken dat er zo'n motie wordt ingediend. Dat wil zeggen dat er een, een omslag in het denken wordt gemaakt. Uh, maar ja, het is natuurlijk maar afwachten hoe het uiteindelijk gaat worden uitgevoerd. Dus we juichen niet te vroeg. Nou, wij gaan Lucella naar binnen, want uh, daar is een bijeenkomst voor bewoners en mensen van de provincie om over dit onderwerp te praten. Daar is het warm. Ik ben er al binnen geweest en ze hebben soep. Goed zo, dan ga jij dat lekker uh, tot je nemen en dan horen we jou later weer. Marcel Bril. Het LOS Radio 1 Journaal. Hey, buddy, In Den Haag is zojuist Nelson Mandela herdacht. Zo zijn er bijvoorbeeld kransen gelegd bij het Mandela-monument. Een strijdkoor zingt achter het beeld van Mandela een lied... En voor Mandela staat de ambassadeur van Zuid-Afrika, staat de voorzitter van de Tweede Kamer, staat de minister van Buitenlandse Zaken en staat de burgemeester van Den Haag. Allemaal mensen die ook zojuist in de Anglikaanse kerk waren. En dat was ook de voorganger in die kerk. En die was waarnemer bij de eerste verkiezingen. 27 april, 94, and I think there were about 25 or 27 parties. A whole. remember. whole. A whole. A whole. A whole. A whole. A whole. A whole. A whole. people voted for whole. A A A als ik mijn haat niet in de gevangenis achtergelaten zou hebben... dan zou ik nooit vrij zijn geworden. I de voorganger heeft het over het verschil dat één iemand kan maken. The that one can make. Maar onderschat vooral niet wat je zelf kunt doen. It is de vrije Nelson Mandela... herdacht door de voorganger in de Anglikaanse kerk... geboren in het plaatsje Vrijheid, KwaZulu-Natal. Amen. Bidden in de Anglikaanse kerk... allemaal ambassadeurs daar en andere hoogwaardigheidsbekleders en zingen bij het beeld van Mandela. Daar lagen al veel bloemen omheen... om dat beeld, vier meter hoog. Bloemen om zijn nek ook. Veel mensen die hun verhaal hebben achtergelaten... met hun herinneringen aan Mandela... en kransen daarvoor. De minister, de Kamervoorzitter... de ambassadeur en de burgemeester... leggen een krans... en staan stil bij het leven van Mandela. En er wordt... Vooral ook veel gezongen. Een verslag hoorde u van Joris van de Kerkhof. Zondag, dan is de begrafenis in Zuid-Afrika. Dan is er in Amsterdam ook een nationaal eerbetoon voor Mandela. En daar zal prinses Beatrix bij zijn. Dan gaan we naar het zwemmen Denemarken. Het EK Korte Baan, Bob van der Tak. Bob, een finale met Kromo Jojo in Heemskerk? Ja, de finale 100 meter vrije slag. En wat een prachtige line-up is het, Denker Kate Campbell en Missy Franklin bij. En het had de Olympische finale kunnen zijn. Want behalve Kromo Widjojo in Heemskerk ook Sarah Sjöström, Jeanette Ottersen, Francesca Helsel en Alexandra Herazimenia in deze race. Het is dus de complete Europese top die hier aanwezig is. Kromo Widjojo als derde de finale ingegaan. Gisteren kreeg ze klop in een rechtstreeks duel in de halve finale van Sarah Sjöström. En dat moet vandaag dus anders. De start is goed van Jeannette Ottersen in baan 6. Die voor eigen publiek natuurlijk wat wil laten zien. Maar er is nog niet heel veel tekening in de strijd. Halverwege de race. Hoe staat het ervoor? Helsel heeft het commando overgenomen. Herasimania op de tweede plaats. Komen, de andere Zweedse derde. En Kromo Ijojo moet dus nog wat werk verrichten in deze race. Hetzelfde geldt voor Heemskerk. Het laatste keerpunt. 25 meter te gaan nog. Ja, nu komt Chromo door in baan 3. Chromo Widjojo met een afgetekende voorsprong op weg naar de Europese titel. Of wordt het toch nog Sjöström weer met zo'n eindschot? Nee, Chromo Widjojo redt het. Ze wint voor Sarah Sjöström. En Hera Simenia wordt derde. Maar Ranomi Chromo Widjojo piekt dus weer op het juiste moment. Zoals ze dat al zo vaak heeft gedaan. Ze kan toch als geen ander zo'n finale zwemmen. Gisteren derde geklopt door Sjeustreum. Maar nu is Chromo de beste. Op het moment dat het moet, dan doet ze het ook. Ranomi Chromo 51.78, 51-78. De winnende tijd voor de Nederlandse. En ze pakt dus de Europese titel op de korte baan. Net als in 2010 in Eindhoven doet ze het nu in Herning in Denemarken. Uitstekende berichten voor het Nederlandse zwemmen. Het eerste goud is binnen bij dit korte baantoernooi. En natuurlijk komt die gouden medaille op naam van Ranomi Kromo Zij wint dus in 51.78. 78 Sjöström wordt tweede in 51-99. En Hirazimenja wordt derde.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 Is radio 1. Het is half zes geweest. Het NOS-journaal krijgt u van Juri Stubenitski. Nederland produceert steeds meer ecstasy. Volgens justitie zijn er dit jaar tot nu toe 42 productielaboratoria opgerold... tegen 24 een jaar eerder. Wietelers zijn massaal overgestapt op ecstasy... omdat het meer geld oplevert en de pakkans kleiner is. De pillen gaan vooral naar het buitenland. KWF Kankerbestrijding stopte alweer met een campagne voor mensen die in de zorg werken. In de filmpjes spelen acteurs zorgverleners... die over de top slecht nieuwsgesprekken met patiënten voeren. Mensen vonden het smakeloos. De campagne kostte bijna een half miljoen euro. In Brussel is een demonstratie tegen bezuinigingen op de brandweer... op gevechten met de politie uitgelopen. Brandweerlieden spoten met blusschuim... en agenten zetten traangas en een waterkanon in. Zeker één agent raakte gewond. Minister Timmermans is het niet eens met Amnesty International... dat Europa meer vluchtelingen uit Syrië moet opvangen. Volgens Amnesty doet de EU veel te weinig voor de Syriërs. Timmermans vindt dat Nederland relatief fors uitpakt... voor Syrische vluchtelingen en zich niet hoeft te schamen. Nederland vangt dit jaar 50 en volgend jaar 250 Syriërs op. De hoeveelheid van het giftige gas TCP... dat vrijkomt in cockpits van Boeing 737-vliegtuigen... is ver onder de norm. De rechter heeft dat laten onderzoeken... naar klachten van een KLM-piloot. Die zegt dat hij ziek werd door gassen in de cockpit. Van de duizenden vuurwerkpakketten... die per post vanuit Oost-Europa worden verstuurd... zijn er dit jaar slechts 100 onderschept. Dat zegt de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport. De inspectie zegt te weinig mankracht te hebben... om het vuurwerk op te sporen. En minder werknemers krijgen een kerstpakket. Uit een rondvraag onder 900 ondernemers... blijkt dat dit jaar 70% een kerstpakket koopt... tegen 78% een jaar eerder. Meestal wordt er gekozen voor een doos met wijn en wat eten. Maar ook cadeaubonnen zijn populair. Dank je wel. Gerrit Diemstra heeft het weer. Het was mooi weer op een, uh, in een groot deel van het land. Maar in het westen bleef het zo beetje de hele dag mistig en bewolkt.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 Morgenochtend is het in het oosten nog bewolkt met wellicht wat regen. In de rest van het land zijn er mistbanken en opklaringen. Overdag schijnt de zon geregeld en het blijft droog. De temperatuur stijgt naar 7 tot 9 graden. En morgenavond komt er weer wat meer bewolking opzetten. De wind waait eerst uit west tot zuidwest en later op de dag draait de wind naar het zuiden. Neemt toe naar matig windkracht 3 tot 4, aan zee vrij krachtig, later krachtig windkracht 6. Zondag is er veel bewolking. In het noordwesten de grootste kans op opklaringen. Maandag ook bewolkt en kans op wat regen. De wind blijft uit het zuidwesten waaien en het is dan zo'n 8 graden. Dat is iets hoger dan gemiddeld en s'nachts vriest het niet meer. Helene de Geest, is het nog steeds relatief rustig tijdens de avondspits? Ja, er staat inderdaad wel wat minder file dan normaal. Heel veel minder, nou ook weer niet hoor. Maar opvallend is wel dat het bij Amsterdam redelijk goed gaat. Uh, bij Rotterdam is het eigenlijk als vanouds. Er zijn een paar files die opvallen op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Bij Bodegraven vier kilometer door een aanrijding. De linker is daar dicht. En er gebeurde een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Dat is gebeurd bij een nieuwe kerk aan de IJssel. De rechterrijstrook is daar dicht en daardoor staat er inmiddels 6 kilometer vanaf knooppunt plein. Dan nog een file op een opvallende plaats op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom bij Bergen op Zoom 4 kilometer.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 Samen succesvol sociaal ondernemen. Zes minuten over half zes is het. In de tien jaar waarin de dode vrouw in Rotterdam in haar woning lag... hebben verschillende instanties bij haar aan de deur gestaan. Dit blijkt uit een brief van het Rotterdamse College. Het college wilde graag weten hoe het kan... dat de dood van de vrouw niet eerder werd gesignaleerd. Wethouder Hamid Karakus van Rotterdam, goedemiddag... Een hele goede middag. Ja, u heeft gekeken hoe dat allemaal is gegaan, hè? of u heeft dat laten onderzoeken. Uh, laten we bijvoorbeeld naar de huur kijken. Uh, die is al die tijd gewoon betaald? De huur is inderdaad uh, al die tijd uh, gewoon betaald, automatisch in kasso. Uh, dus het viel ook, uh, ook de wonenbouwcoöperatie niet op, uh, uh, omdat er ook geen klachten binnenkwamen. En huur werd gewoon inderdaad betaald. En wat waren haar inkomsten om die huur te betalen? Was AOW? Ze had een AOW, ja. Uh, en dat kwam ook automatisch uh, binnen? Alles werd, uh, werd ja. automatisch afgeschreven of bijgeschreven. Uh, dus er was ook geen uh, een helder signaal dat er wat mis zou kunnen zijn. En uh, je kan dit soort zaken ook niet voorkomen. Laten we daar ook, uh, ook mee beginnen. Uh, maar wat wij graag willen, dat staat ook helder in de brief... dat we uh, kijken of we wat meer waakzaam zijn... Uh, en of we het alert zijn, uh, dan alerter dan wat we nu zijn. Zowel de diensten, de maatschappelijke organisatie ook de buurtbewoners eh, en de bewoners. Maar bedoel, je kan ook zelf wat doen als je je buren dagenlang of wekenlang niet gezien hebt. Even aanbellen, even aankloppen. Om te kijken of alles goed gaat. Eh, ik denk dat dat een meer een oproep is naar de samenleving. Want nogmaals, als iemand eh, echt in isolement, in sociaal isolement wil leven... dat kan je niet voorkomen helaas. Want u heeft het ook over de instanties. Hè? Gas, water en licht bijvoorbeeld. Hoe, hoe ging dat? Want er worden toch ook wel eens meterstanden opgenomen? Ja, ook daar zit natuurlijk een werkwijze en, en werkwijze, de alertheid zat er wel in, uh, want uh, een werkwijze is dat uh, als iemand uh, uh, de meters niet opgeeft of niet doorgeeft, dan is het zo dat, uh, dat daar iemand langs gaat. In dit geval is het ook gebeurd, uh, maar uh, niemand uh, deed de deur open, niemand aangetroffen, dan wordt er een, uh, een kaart achtergelaten van met het verzoek om contact op te nemen. In dit geval is dat ook niet gebeurd, uh, een keer op keer. Uh, is daar een kaart achtergelaten om uh, met het verzoek om terug te bellen? En dan wordt er gewoon een gemiddelde genomen? Want ook die rekeningen ja, is... zijn betaald. Nee, maar daarom, er was ook uh, geen aanleiding. Want dan is het de werkwijze: als iemand niet reageert, dan wordt de gemiddelde genomen en dan wordt inderdaad automatisch weer afgeschreven. Uh, zo, ging het, uh, zo ging het in de praktijk? Ja, er lag ook geen bergpost na tien jaar. Uh, nee, dat is, dat, het lag wel post, maar geen bergpost, omdat uh, mevrouw had een sticker uh, om dat te voorkomen. We hebben zo'n nee-nee-sticker en uh, daar maakte zij gebruik van. En wel heb ik begrepen dat uh, de vrouw sinds 2004 geen gemeentelijke belasting meer betaalde. Uh, viel dat dan niet op? Ja, ook dat viel op. Uh, en dat is natuurlijk niet uniek. Er zijn meerdere mensen die de belasting niet betalen... en daar zit natuurlijk een werkwijze weer achter... dat je dus uh, aanschrijft, uh, uiteindelijk uh, in kassobureau inschakelt... en uiteindelijk uh, uh, naartoe gaat. Maar in dit geval uh, is er ook uh, gekort uh, volgens de regels op haar AOW-uitkering. Uh, dus, uh, achterstans... En daar wordt geen persoonlijk contact over opgenomen? Nee, dat is, uh, dat, daar wordt geen persoonlijk contact mee, omdat het om een, uh, een klein bedrag gaat, wat afgeschreven wordt. Uh, en daar kan dan uiteraard uh, degene beroep of bezwaar tegen indienen, maar in dit geval uh, bleek dus achteraf dat die mevrouw inmiddels overleden was. Ja, en u heeft het uh, veel over de werkwijze. Vindt u dat de werkwijze ook echt moet veranderen, dat er af en toe, ja, ik weet niet wat hoor, want je belt aan, maar dat er iets anders moet gebeuren? Ja, dat is natuurlijk ook, ook ingewikkeld aan soort trajecten. Het gaat niet om de schuldvraag. Want nogmaals in de brief geven wij het ook aan... dat er gewoon volgens uh, werkwijze uh, goed gehandeld is. Hè. Dus, uh, alleen het is natuurlijk schokkend voor een ieder... dat je dus achteraf constateert dat zo'n iemand... toch uh, onopgemerkt uh, tien jaar lang dood in de woning kan uh, blijven liggen. Ja, dat grijpt wel aan. Ook de buurt, ook de buurtbewoners. Ik heb uh, sindsdien heel veel reacties gekregen... ook van geschokte reacties vanuit de buurt en de buurtbewoners. Ja, en eigenlijk is het een zaak dat we wat meer alerter en socialer zijn. En als we inderdaad iemand missen, dat we daar ook actie op ondernemen. Nou, wat wij vanuit de gemeente met onze partners, met onze maatschappelijke partners, hebben afgesproken van, laten we dan ook inderdaad niet alleen alerter zijn, maar de gerichte signalen bundelen en ook daadwerkelijk actie inzetten waar het, waar het echt nodig is. En Goed. dat is ook reden waarom de coöperatie nu uh, kijkt van zijn er nog mensen die dus afgelopen jaren... waar geen contact mee geweest is, uh, Woonstad gaat het doen... om met die mensen alsnog contact op te nemen. Goed, en instanties uh, kijken hoe dat bij die anderen is... die daar ook mee te maken hebben. Meneer Karakoes uh, vanuit Rotterdam, ik dank u wel. Alsjeblieft. Goedemiddag. Dan de Filipijnen. Het dodental van de orkaan Hayan... is inmiddels boven de 6.000 uitgekomen. Er zijn de afgelopen dagen ook weer een aantal lichamen gevonden. Bijna 1.800 mensen worden nog vermist. Frans van Dijk is noodhulpcoördinator op de Filipijnen voor Terdesom. Hij is even hier voor overleg en vliegt over een paar uur weer terug. Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, nog 1.800 mensen zijn vermist. Heeft u daar een verklaring voor? Hoe het kan dat die mensen nog niet terecht zijn? Uh, nou, de verklaring is waarschijnlijk... er zijn heel veel mensen die zijn niet of nauwelijks uh, geregistreerd. Je hebt daar die Bajao, dat zijn een soort uh, C-normaden... Uh, zou je kunnen zeggen, die op poten leven. En die de meeste van die mensen zijn helemaal niet geregistreerd. Uh, toen ik er was, kreeg ik zelfs de indruk... dat het dode aantal nog wel hoger ligt. Want overal waar ik kwam, hoorde ik van mensen... dat er nog heel veel mensen vermist werden. En dan zijn er mensen in zee verdronken, neem ik aan. Maar ja, zijn er ja. ook op land nog mensen die ergens onder het puin liggen? Uh, op dit moment niet meer. De laatste keer dat ik kwam, dat is ongeveer een week geleden, was ik er nog. En toen kreeg ik te horen dat onder het puin geen lijken meer gevonden werden. Dus degenen die vermist zijn, zijn waarschijn, waarschijnlijk de mensen die eens even dronken zijn. En als je kijkt naar, naar dat puin, hè, dat dat nu allemaal weg is, hoe, hoe is dat gegaan? Wat was uw indruk daarvan? Waar is dat puin naartoe gegaan? Nou, dat is een gigantische operatie. Uh, dat hebben wij als Sterresom in samenwerking met, uh, met SO, Giro 5 en 5 hebben wij een programma uitgevoerd, dat noemen we cash for work. Dus je huurt gewoon lokale mensen in om die puin te ruimen... en dan krijgt ze wat voor betaald. Dus hebben mensen meteen weer wat inkomen. Het probleem is alleen om de apparatuur te hebben... om dat boel op te ruimen. Dus je moet bijvoorbeeld kettingzagen hebben. Je moet trucs hebben. Maar je moet ook nog een plek hebben waar je het te dumpen... Uh, we hebben ook een poging gedaan om het te scheiden dus organisch afval, plastic afval, beton, ijzer en dergelijke. Gelukkig hebben wij met de burgemeester dan goede afspraken kunnen maken waar we dat vuil konden dumpen. En waar was dat dan? Uh, waar wij gewerkt hebben was in Marabout, maar er zijn zoveel uh, taklopbannes is een andere plaats die heel zwaar getroffen werd. En, uh, en dan wordt er gewoon een gebied aangewezen van leg het hier maar neer. Nou, in, in ons geval hebben we dus overleg gehad met de burgemeester... waar je, die, waar je die, die, dat puin allemaal laat. Dus het organisch materiaal, dat hebben we alsmaar gewoon in een grote kuil gestort... en die weer dichtgemaakt. En uh, het plastic en het glas en het beton en het hout... het hout kon weer deels herbruikt worden met herbouw van huizen... En uh, beton, dat wordt wel weer gebruikt, ook deels met de herbouw. Dus er wordt deels gekeken wat nog bruikbaar is... en andere delen, ja, dat wordt vernietigd of gerecycled. En, en de mensen die het overleefd hebben... waar hebben die nu hun onderkomen, zo een paar weken na die ramp? Nou, heel veel mensen niet. Dus een van de activiteiten die wij ook doen... is om mensen materiaal te geven dat ze in ieder geval, zij het provisorisch een onderkomen kunnen creëren. Want voor je alle huizen zeg maar weer gemetseld hebt en keurig hebt neergezet, en gehad, dat is een heel langdurig proces. Maar mensen moeten toch een dak boven hun hoofd hebben. En wat krijgen ze dan voor materiaal? Nou, dan krijgen ze bijvoorbeeld golfplaten, ze krijgen van de tentzeilen, ze krijgen hout... en ze krijgen ook hamers en spijkers, zodat ze het zelf kunnen doen. En we geven technische aanwijzingen hoe ze het het beste kunnen doen. En wat we dan doen, dan organiseren we de mensen in groepen van twintig families of zo... En dan is het wel de bedoeling, als de mensen bij Zutten, bijvoorbeeld een weduwvrouw die dat niet kan, dat die weer de andere geholpen wordt. Ja, en die golfplaten, waar, waar haalt u die dan zo snel vandaan? Uh, die moeten we kopen in Manila, en dan hebben we een paar trucks vol, en dan moet die bus, die, die truck, die rijdt vier dagen voordat die er is. Dus de logistiek om alle materialen te krijgen, dat is een groot probleem. Ja. Want er zijn wij natuurlijk niet de enige, maar iedereen die heeft materialen nodig, dus ja, snel zijn dingen zeg maar uitverkocht. Want hoe is dat verdeeld? Hè? Wie helpt u en wie wordt door een andere organisatie geholpen? Hoe gaat dat? Nou, we hebben dus samenspraak met andere organisaties. Wij werken nu in een gebied en ik wist welke andere organisaties er ook waren. En dan maak je afspraken. Dat loopt redelijk goed. Of schoon altijd wel eens misverstanden zijn. Organisaties hebben ook contact met elkaar. Uh, je laat je registreren voor welke activiteiten je, we je, welke activiteiten je uitvoert en waar. Dus er is wel een onderling overleg tussen organisaties. En als u het heeft over misverstanden, wat is dan een voorbeeld van zo'n misverstand? Uh, nou, een voorbeeld is dat als wij Cash for Work doen, dan heeft er een afspraak dat mensen het 280 peso per dag krijgen. Dat is het salar, officiële salaris volgens de overheid. En dan moeten ze acht uur werken. Maar nu is er één of twee kleine organisaties... die geven mensen 500 pesos per dag voor vijf uur werken. Dus het misverstand is dan dat mensen die 280 krijgen... die worden ontevreden, want ze zeggen... ja, maar daar krijg ik 500 en hier ja. krijg ik maar 280. Maar goed, dat zijn altijd een beetje de perikelen... bij die grote noodhulpprogramma's. En hoe wordt dat dan opgelost? Uh, ja, je gaat met mensen praten. en Je gaat ook met die andere mensen praten... dat ze het niet moeten doen. Uh, dus ja, je probeert een oplossing te vinden. En uh, nou, meestal lukt dat ook wel... Want mensen zijn toch blij dat ze, dat ze werk hebben. Want daar komen we op een ander probleem. Er is helemaal geen inkomen voor mensen. De mensen in het gebied waar wij nu werken... die zijn van huis uit visser. En de boten zijn allemaal weg. En de andere sector is uh, kokosnootplantages. Uh, en al die bomen zijn weg. Dus voordat er nieuwe bomen zijn die vrucht dragen, ben je zes, zeven jaar verder. De vissen zijn er natuurlijk nog wel. De alleen de, de ja. boten niet. Wordt daar dan ook aan gewerkt dat er nieuwe boten komen? Ja, dat zou ik willen zeggen, dat is fase 2. Want je hebt vaak met zo'n noodhulpprogramma heb je twee fases. De eerste is wat we noemen noodhulp. Dus dan moeten mensen snel geholpen worden. En als de ergste nood is, dan ga je beginnen aan wederopbouw. Dan ga je scholen bouwen, dan ga je huizen bouwen. En dat, dat is een proces dat kan een aantal jaren duren. De Filipijnse overheid schat zelfs dat de hele wederopbouw ongeveer tien jaar gaat duren. U gaat daar de komende uren weer naartoe en daarmee aan de slag. Ik ja. dank u wel voor uw uitleg bij alles wat er nu op dit moment gebeurt op de Filipijnen. Frans van Dijk, dank u wel. Graag gedaan. Van Terre des Om. Dan Helene de Geest met de laatste verkeersinformatie. Ja, het leek een tijd lang goed te gaan, maar er zijn nu toch weer wat uh, ongelukken gebeurd. Op de A4 bijvoorbeeld, van Den Haag naar Amsterdam... bij knooppunt Prins Klausplein staat daar door 4 kilometer file. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag gebeurde een ongeluk bij Bodegraven. Daar is ook een rijstrook dicht. Daar staat 8 kilometer. En bij Rotterdam, op de A20 hoek van Holland Gouda... tussen knooppunt Plein en Nieuwekerk aan de IJssel 7 kilometer... door een aanrijding. Daar is de rechte rijstrook dicht. In de ochtend en avondspits... Het NOS Radio 1 Journal. Er lijkt wat beweging te komen in de politieke padstelling in Oekraïne. Drie oppositieleiders zijn vanmiddag om de tafel gegaan... met de president Yanukovych. David-Jan Godfray, onze correspondent, volgt dat. David-Jan, nou, ze praten in ieder geval vandaag. Is dat dan ook echt een doorbraak, denk je? Nou ja, het feit dat ze met elkaar praten is inderdaad een, een doorbraak. Het was een ronde tafelconferentie waar ook leiders van de kerk... van studentenorganisaties en vakbonden bij zaten. Maar er is niet gek veel uh, bereikt. Het president Janukovic heeft wel gezegd dat hij erop aan zal dringen... dat uh, de mensen die eerder tijdens demonstraties gearresteerd werden... Uh, tijdens gevechten tussen de politie en demonstranten... Uh, dat die gratie krijgen of dat die in ieder geval niet verder vervolgd zullen worden. Dat was een van de eisen van de oppositie. Verder is nog maar weer eens een keer gezegd... dat dat de Oekraïnse regering echt nog van plan is... om toch een verdrag te tekenen met de Europese Unie. Maar wanneer wordt er niet bijgezegd. Maar de oppositie heeft nog een paar andere hele belangrijke eisen. En de, ja, de voornaamste daarvan is het aftreden van de regering... en het aftreden van president Yanukovych. Nou, daar uh, is geen, uh, geen centimeter in verschoven. Dat wil Yanukovych niet, dat wil de regering niet. En ja, zolang dat, uh, die situatie zo blijft... gaan de protesten in Kiev gewoon door. Want de mensen zijn ook nu... Nu, uh, nog steeds op straat. Jazeker, er is afgelopen, of eerder deze week, in de nacht van maandag op dinsdag... is er weer ingegrepen door de politie. Toen zijn er tenten verwijderd, toen zijn er barricades verwijderd. Maar die zijn meteen de volgende dag weer, weer opgebouwd. Met als resultaat dat de barricades nu nog hoger zijn dan ze al waren... voor het ingrijpen en dat er meer tenten staan. Overigens wordt er dit weekend ook een pro-Janukovic demonstratie gehouden in Kiev. En dat kon wel eens tot nieuwe spanningen leiden. Want daar worden toch ja, ook wel weer duizenden, zo niet tienduizenden mensen verwacht. En de uh, anti-Janukovic-demonstranten zijn er ook nog steeds. Dus ja, daar wordt toch wel met, met de nodige zorg naar uitgekeken. Ja, je had het over dat verdrag met Europa. Misschien in de toekomst toch iets van een verdrag. Maar ja, dan denk ik, gaan die Russen niet weer trekken aan de andere kant? Want die willen dat toch niet? Nee, die willen dat niet. Hoewel nu uh, vicepremier vice van, uh, van Rusland, uh, Shovalov, heeft gezegd... dat. Zelfs al uh, wordt er een verdrag getekend tussen uh, Europa en Oekraïne. Er toch nog wel ruimte is voor besprekingen... ook tussen Oekraïne en Rusland. Dus ja, Moskou lijkt het standpunt een klein beetje te verzachten. Um, in hoeverre de, uh, ze dat echt gaan doen. Ja, dat moet de komende dagen, zo niet, weken blij, uh, blijven. Maar het is in ieder geval niet meer het, het, het keiharde... nee, dat willen we uh, niet uit Moskou. Dus ja, wellicht dat er in dat opzicht ook iets aan het veranderen is. Hoe David-Jan Godvrouw over de situatie... In Oekraïne. Premier Rutte is uh, gevraagd naar zijn opvatting over VVD-burgemeester van Maastricht Onno Hoest. Dat zo in het mediaoverzicht. Nu, you too. Ordinary love. To De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 Love. Het NOS Radio en journal Media Overzicht. Femke. Ja, de soap Onnohoes. Het kabinet laat zich er bij RTL nieuws over uit of burgemeester Hoes van Maastricht mag zoenen of niet. Minister Asje van Sociale Zaken. Het lijkt mij dat het, de heer Hoes vrij staat te zoenen met wie hij wil. Ja, dat is duidelijk. Minister of Premier Rutte die sluit zich daarbij aan. En ik vond het antwoord wat Lodewijk Asje daarover gaf, uh, hoorde ik later even terug bij het touwtje. Daar kan ik mij voor 100% in vinden. Dat vond ik een heel liberaal antwoord. De fout bij het uitbetalen van de jaarlijkse woonkostenbijdrage... komt de gemeente Amsterdam misschien duur te staan. RTV Noord-Holland heeft zelf de belastingdienst maar eens gebeld... om polshoogte te nemen. Volgens de medewerkster wordt de fout dus pas dinsdag hersteld... want de gemeente is op dit moment aan het verhuizen. Ik heb een woningkostenbijdrage van jullie gekregen. Mm -hmm. Maar uh, dat schijnt toch wel uh, uh, veelste hoogte zijn. Ja, dat klopt. Uh, ja. Dienstbelasting... Die heeft uh, een fout gemaakt, zeg maar. Ja. Dus uh, daardoor is het dus uh, allemaal gebeurd. En het wordt, uh, even kijken, dus ze zijn op dit moment aan het verhuizen. En met ingang van volgende week, dinsdag, gaan ze dat, uh, wordt de fout hersteld. Overigens roept de dienst Werk en Inkomen de Amsterdammers via Twitter op het geld op hun rekening te laten staan... Te veel geld ontvangen van dienstbelastingen. Laat het totale bedrag op uw rekening staan. Opnemen geeft problemen, zo luidt de tweet. De Britse prins Harry heeft de Noordpool bereikt. Hij reist mee met een groep militairen die in Afghanistan gewond zijn geraakt. Ze willen graag met de zware tocht bewijzen dat uh, ze toch tot heel wat in staat zijn. En Harry zegt vrijdag de 13e is misschien een ongeluksdatum voor sommigen. Maar niet voor hem, zegt hij. Hij voelt zich niet slecht. Maar hij zegt wel van hij komt net een beetje in het ritme en dan is het ook al bijna weer voorbij. En Oostenrijk krijgt een opvallend jonge 27-jarige minister... van Buitenlandse Zaken. 27. 27. Uh, hij is, uh, heet Sebastian Kurz. En hij wordt genoemd een wonderwoetsie. En dat betekent een wonderbasje. Prachtig, Ja. Hij is al sinds zijn zeventiende uh, actief in de, uh, in de politiek. En hij heeft een bijzondere slogan. Hij zegt namelijk Schwarz macht geil. En dat valt bijna niet keurig te vertalen. Maar voor critici is het aanleiding te zeggen dat hij opgewonden raakt van macht. Schwarz, macht, geil. Een 27-jarige minister dus van buitenlandse zaken... waar Frans Timmermans mee te maken zal krijgen. Ongetwijfeld, Ongetwijfeld. in Europa en vele anderen ook. Femke Wolthuis was dat met het mediaoverzicht. We gaan richting het nieuws van zes uur. Daarna praten we over het AMC. Want het AMC heeft uh, excuses aangeboden... aan de weduwe van huisarts Tromp uit Tuitje Horen... over de gang van zaken... Tot zo, na zessen.